Jan van der Putten met het NOS Journaal. Toptennister Novak Djokovic had vorige maand corona, zeggen zijn advocaten. Op 16 december testte hij positief bij een PCR-test. En daarom kreeg hij een medische vrijstelling om zonder vaccinatie mee te kunnen doen aan de Australian Open. Dat staat in documenten die zijn ingediend bij de federale rechter. Over een ruime week wil Djokovic op het Grand Slam toernooi zijn titel verdedigen. Maar van Australië mag hij het land niet in. Djokovic heeft nooit willen zeggen of hij is gevaccineerd. Maandag doet de rechter uitspraak. In Kazachstan is de oud-premier en vroegere chef van de veiligheidsdienst Massimov opgepakt. Hij wordt verdacht van hoogverraad, meldt de dienst. Waarop dat is gebaseerd is niet bekend. Massimov werd eerder deze week ontslagen door president Tokayev. Die lijkt de onrust in Kazachstan te gebruiken om meer zuiveringen door te voeren. Zo ontsloeg hij de regering en zette hij zijn voorganger Nazarbayev af als voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad. Het nieuwe kabinet regelt vandaag de taakverdeling tussen ministers en staatssecretarissen. Dat gebeurt in de oprichtingsvergadering Het constituerend Beraad. De namen en departementen van de bewindslieden zijn inmiddels bekend. Vandaag regelen zij wie bijvoorbeeld verantwoordelijk wordt voor het spoor, de geestelijke gezondheidszorg of dierenwelzijn. Na de vergadering overhandigt formateur Rutte het eindverslag van de formatie aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp. En hij gaat ook op bezoek bij koning Willem-Alexander om hem bij te praten over de formatie. Ondanks de coronacrisis staan er steeds minder winkelpanden leeg. Volgens onderzoeksbureau Locatus daalde de leegstand afgelopen jaar van 7,5 naar 6,8 procent. Leegstaande winkelpanden worden geregeld omgebouwd tot woningen of kantoren of ze worden gesloopt. Het weer kan nog glad zijn door bevriezing. Verder van het westen uit veel regen en veel wind. Het wordt een graad of vijf. Morgen wat zon, ook nog een bui en ongeveer zeven graden.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 I know you refuse to be held down anymore Don't you let knock in your face Stand in your way I won't talk to you son.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 anymore. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen we bij weer een aflevering van Goedemorgen Zandvoort op de zaterdag. Um, Gert, aan jou. Ja, dankjewel, Pim. Goedemorgen ook. De techniek uh, wordt dit keer ook weer verzorgd door uh, Pim Groof. Dat doet hij ja. vaker. En we begonnen met welk nummer begonnen we eigenlijk? Pim? Ja, dat heb ik niet afgekondigd. Nee, maar een foutje. Eet nou Stubbings Nou, dus vandaar. Okay. Van uh, McFadden Whitehead. Okay. Leuk nou, nummer. Heel mooi. De techniek is vandaag dus zoals gezegd in handen van Pim Groof. De muziek is verzorgd te kort draaien. Ik heb de redactie gedaan voor een deel... want we hebben een, een, een vreemde uitzending eigenlijk een beetje. Uh, ik doe het eerste uur eigenlijk ook helemaal niks... want we hebben uh, twee gasten die nu zijn aangeschoven. Die gaan de trekking doen van de ondernemersvereniging Zandvoort Loterij. Uh, daarna hebben we een opgenomen gesprek... met de fractievoorzitter van de PvdA, Maaike Koper. Dat zal de rest van het uur vullen. Dat bestaat uit drie stukken. Inclusief een verzoeknummer van Maaike. See me, feel me, de hoe. Hij komt eraan, Maaike. Dus uh, jouw wens wordt vervuld. In het tweede uur komt uh, Ben Zonneveld presenteren. En dan ontvangen we Ellen Verheij, onze wethouder... die in Jip en Janneke taal nog zal proberen uit te leggen... hoe het parkeerbeleid in elkaar zit. Dan hebben wij nog een gesprek met Stephanie van Waardenburg... die ons vertelt waarom de waterkranen weggaan in Zandvoort... En we sluiten af, of omgekeerd, dat kan ook... met Jerry Kramer, die ons komt vertellen... van de prikkelen omtrent de naam Jong Zandvoort. Want er is nogal wat doen geweest om die naam. Maar we beginnen met de heren Peter Bluis en Peter Tromp. Respectievelijk penningmeester en voorzitter... van de ondernemersvereniging Zandvoort. En die eh, organiseren ieder jaar een loterij. Dat was dit jaar misschien iets moeilijker... met alle winkels die dicht waren, maar toch... Goedemorgen. Goedemorgen, Geef. Goedemorgen, uh, Goedemorgen, Nou, dat klopt Peter. wel een beetje. Want uh, uh, er zijn uh, best wel wat minder loten dan het afgelopen jaar. Ofschoon uh, de vijandelszakken uh, niet te tillen zijn zo zwaar. Verleden jaar was het extreem. Maar. Uh, als zaken zoals de HEMA en Bruna uh, van de vier weken die we de actie hebben gehad... De drie weken dicht zijn, kan je dat toch wel wat merken ja, in het in te brengen loten ja. natuurlijk. Ja, nee. Dat hadden we van tevoren ook wel verwacht. Desalniettemin uh, is het wel zo dat we begonnen zijn met het kopen van 10.000 loten. En uh, de ondernemers die meededen aan de actie waren heel enthousiast. Vooral in de eerste week en na een week waren de loten op. Dus Kijk hebben we er dan. nog 10.000 bij moeten kopen. En dat zijn er dus 20.000... waarvan er één pakketje van 500 is overgebleven. De rest is eigenlijk allemaal uitgedeeld. Dat houdt ook een beetje in dat er denk ik nog een hoop loten zijn... die thuis liggen bij de mensen. Ja, dat klopt. Kan ik die nu nog even inleveren? Helaas. En uh, ik zal je één ding vertellen. Mocht je proberen om dat uh, in 2022... de volgende decemberactie alsnog te willen doen... Ook daar wordt scherp op gecontroleerd. Uh, ja, ja de, de, de loten zijn anders van kleur. Uh, dit jaar hebben we gekozen voor de kleuren geel en blauw. Ja? Ik kan je vertellen dat ze uh, volgend jaar waarschijnlijk uh, geel en blauw zullen worden. Nee, maar blauw en geel. toch een nuance anders. Volgens mij was het twintig jaar geleden ook geel en blauw. Ja, maar goed. Dat, dat zou maar ja. ik ga uit van een eerlijke loting. Ik zag net de notaris weer Ja, Fra Frank is net weg. Die had uh, een half uur werk om de juiste uh, trekking te doen. Het is aan jullie om te beginnen met, de, ik dacht, 25 kleinere prijzen? Nee, we hebben totaal 19 weekprijzen. Uh, die ga ik uh, aankondigen. En daarna neemt de voorzitter het van mij over... Ja. om de tweede en de hoofdprijzen uh, weg te doen. Nou. En de spanning uh, gaat oplopen. Dat ja, bij mij wel voorspellen. Ik, ik, ik ben heel benieuwd. Peter? Nou, ik kan je voorspellen, Gert, dat jij wederom dit jaar... Niet in de prijzen valt. Tim Plaatje. Ik heb, ik heb de notaris uitdrukkelijk gezocht alle enigszins gegeten die ze hebben met de heer van Kuik. Zonder zelf. Hey, meneer Bluis, begint u maar met uw ja, winnaar. Een cadeaubon die van 10 euro, die is gewonnen door Linda Brouwer, aangeboden door Grand Café XL. Een fles wijn, aangeboden door Hotel Hoogland en gewonnen door Joyce van de Bosch. Ik heb nog dus, wel één vraag, Peter, even ja. tussendoor. Zo'n prijs van Excel, tot en met wanneer is die geldig? Uh, Zo'n cadeaubon uh, is niet aan bederf onderhevig. Oké, okay, dus die kan dus, ook over de maand nog? Ja, ja die prijzen worden, de, de, de, de prijswinnaars die worden uh, gecontacteerd, zoals dat heet ja. uh, in België. In Nederland heb ik daar niet de juiste uh, benaming voor. Maar die worden gecontacteerd en uh, krijgen instructies... hoe en waarom ze hun prijs okay. kunnen ophalen. Oké, okay, mooi. Uh, we gaan verder met de cadeaubon van 20 euro... aangeboden door Bloemsierkunst Bluis. Familie inderdaad. Gewonnen door G. Sniedewind. Een kilo bobkaas naar keuze. Kaashuis Tromp is de aanbieder daarvan. Gewonnen door meneer of mevrouw Molenaar. Nou, dat zijn er een heleboel. Ik wou net zeggen. Noem daar een adres bij. Wij weten welke. Oké. Okay. Een cadeaubon van 25 euro... aangeboden door Marcels Svers Theater... Gewonnen door de familie Mol. Nou, die kunnen lekker een uh, biefstukje halen. Een Fichie cadeaubon van 20 euro. Aangeboden door de Zandvoortse Apotheek. Gewonnen door Esther. Een pakket voor buitenvogels. Niet te verwarren met de binnenvogels. Die zijn aangeboden door Ben en Eugenie. De dierenspecialisten van Zandvoort. En die prijs is gewonnen door Karin Engels. Een zak oliebollen. Vers gebakken, dus ze zijn niet van vorig jaar en of appelvlappen aangeboden door de one and only Harry Vase, kraam, te Zandvoort, gewonnen door Tess Vermaat. Een sate-menu, aangeboden door Snackbar het Plein en die is gevallen die prijs in de handen van Oi Paap Orij. Een verrassingspakket, ja, het Zandvoort Museum heeft dat aangeboden gewonnen door Ron de Kat. Een waardebon van 12,5 euro Viskraam Adiguit is de gungegever daarvan, gewonnen door F.J. Koper. Het uh, chippen en registreren van uw hond en of kat aangeboden door dierenkliniek Zandvoort gewonnen door Linda Koper. Als je geen hond of kat hebt, nou misschien dan de buren, je dan welwillend kunnen helpen. Een cadeaubon van 15 euro. Flug is de gullegever. gewonnen door Ina Brugman. Een zak Vet Essentials voeding voor hond of kat aangeboden door de dierendokter Zandvoort, gewonnen door H.M. De Jong. Een uur bowlingbaan voor vier personen. Center Palace, Daar kan je dan je balletje gooien. Gewonnen door meneer of mevrouw Eikema. Een cadeaubon van 25 euro. euro uh, aangeboden door Pearl. Gewonnen door F. Huizen met dubbel S. Een cadeaubon van 20 euro. Bloemenhuis Weebluis in winkelcentrum Noord. Is gewonnen door Jacqueline Veldwijk. Een medium pizza. Aangeboden door Domino's. Gewonnen door Michael Van Nes. En de laatste weekprijs... een cadeaubon van 15 euro. Aangeboden door Bruna. Gewonnen door meneer of mevrouw E. Steupvloek. Nou, tot mijn verbijstering zit ik er weer niet bij. Maar dat kan nog komen. Want, want We gaan ah, nu ah, natuurlijk de, de, Dit echte, waren maar de, de, de grote prijzen doen. Hè. Dit was ja, ja, ja. leuk allemaal. En we geven ze heel erg bedankt voor de gulle gift. En degene die het hebben gewonnen, veel plezier met de bom of met het cadeau verder. Maar nu gaan we het echte werk beginnen. En dat is voorbehouden aan de voorzitter van Zandvoort. Dat doet hij al jaren. Wat een eer. Ja, nou ja, goed. eerder wie je eerder toekomt. Zo is het. Jij mag de hoofdprijzen bekendmaken. De weten? hoofdprijzen, niet alleen de hoofdprijzen, maar ook nog een aantal tweede prijzen. En die zijn beide beschikbaar gesteld door HEMA, Theo van der Laan... Tweemaal een shoptegoed ter waarde van 100 euro. De eerste ter waarde van 100 euro is gewonnen door Bluis Kostig. Bluis? En nee, is geen familie, hoor. Nee, absoluut niet. De tweede is gewonnen door Jennifer <lacht> Buscher. Dat zijn de twee tweede prijzen. Dan gaan we over tot de hoofdprijzen. Een jaar gratis pizza. Maximaal 52 stuks. Ik moet er even niet aan denken. <lacht> Domino's is de gullegever hiervan. Gewonnen door Jennifer Morsinkoff. De andere prijs is een jaar gratis friet. Voorwaarden met worden met de winnaar besproken. Onder wat voor voorwaarden. Je kan natuurlijk ook je hele familie uitnodigen... en zeggen van ik wil voor 26 weken friet hebben... Dat is gewonnen door Liesbeth Verbrugge... en beschikbaar gesteld door Frituur Danver. Hotel Hoogland doet zoals ieder jaar ook weer mee... waarvoor dank en geeft een overnachting in een luxe kamer... met Whirlpool voor ja. twee personen. Gewonnen door de familie Van Veen. Centerparks geeft een bestedingsvoucher ter waarde van 250 euro... voor een verblijf in Nederland, Duitsland of België... Mooie prijs, waarvoor dank. Gewonnen door E.F. Hilmerdink. Dan hebben we vier toegangskaarten voor het Race Square. Beschikbaar gesteld door Park Zandvoort. Gewonnen door V. Rieke. Het Circuitpark Zandvoort doet nog een keer vier toegangskaarten Race Square. En die zijn gewonnen door Ina Kerkman. Dus die ene persoon krijgt vier toegangskaarten. Die ja. ene persoon krijgt vier Oké. Okay. Leuke prijs. Ja. Electroworld Stiphout op de Grote Krocht geeft een Samsung-tablet cadeau. En dat is gewonnen door Akkerman. En de laatste, een prachtige DeLonghi Espresso-machine. Gewonnen door Koops en beschikbaar gesteld door Albert Heijn. Met andere woorden, dit zijn de tien hoofdprijswinnaars. En meneer Van Kuik, het verpaast mij. Maar ik dacht echt dat ik u getrokken had. Maar ik heb u waarschijnlijk weer teruggegooid. Ja, dat Sorry. klopt. Dat klopt. Ja, he, ik dat, ja, nee, ik ben bang dat dat ritueel ieder jaar herhaald wordt. En dat zal de komende <laughs> jaren ook nog wel zo zijn. Nou, bedankt voor deze... Heel ver. graag gedaan. Ja, u wordt en altijd op gepaste wijze bedankt. Ja, ik word, dat word op, past, weet u wel, op hoor. gepaste wijze verwijderd. Maar ik heb voordat jullie gaan... Um, we hebben nog heel even, dus een korte antwoord graag... Ik, hoorde, of ik las op Facebook dat veel winkeliers in Zandvoort uh, open willen. Ja. Ondanks de lockdown zijn ze het een beetje zat. En er wordt op, uh, op de Facebook gezegd, we gaan gewoon open. Er is veel klik uh, uh, uh, en collect, zoals dat noemen. Nee, we dat hebben gewoon de mensen echt van fysiek open met de Ook echt fysiek open. Maar ja, uh, we moeten ons houden natuurlijk aan de algemene ja. richtlijnen. En wat voor Zandvoort geldt, geldt natuurlijk voor het hele land. Alle winkels willen na vier weken bijna... Uh, lockdown ja. weer helemaal graag open. Ja. En uh, uh, ik prijs me gelukkig dat ik een winkel heb met de eerste levensbehoeften. Maar ik heb echt te doen met mijn collega-ondernemers... Ja. die vooral in deze tijd zo rondom de kerst en oud en nieuw uh, vier weken ja. dicht moeten. Ja. En natuurlijk wordt er wel wat verkocht, uh, Gert... maar dat houdt op met 20, 30 procent van de omzet. Ja. En als je dat vier weken achter elkaar hebt en je moet het echt... Er zijn natuurlijk een hoop winkels zoals uh, uh, winkels met kleding en dergelijke de decembermaand een hele belangrijke maand voor is. Ja. En als je dan 30% omzet, dan word je niet vrolijk. Nee. Dus dat kan ik me heel goed begrijpen. Vandaar die mogelijke opstand. Nou, ja. Peter, bedankt. Oké, okay, gaan... ik heb nog één opmerking ten aanzien van de prijsvragen. Uh, oh, ja. Alle mensen worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Normaal gesproken is het de bedoeling... dat we de week na het bekendmaken van de hoofdprijs... een gezellig samenzijn hebben bij XL. Waar de prijzen worden uitgereikt aan de, prijs, aan de hoofdprijswinnaars... Uh, dat kan tot op heden nog niet. Dus dat wordt nog nader bekendgemaakt... en dat heeft ook weer met de COVID-maatregelen ja, te maken. Ja, natuurlijk. dat snap ik. Tot zover Goed, we gaan verder, want we hebben zomaar een vooropgenomen interview... en dat is erg aan tijd gebonden. Pim, ja, okay. bedankt trouwens, Peter. Ja, graag gedaan, uh, meneer van Kuip. Ja, dat was, wie was dat, Pim? Of wie waren dat? Dit was Ming te film met Spanish Troll. Oké, okay, Spanish Control. Nou, wat, uh, de rest van, deze, van dit eerste uur... gaan we wijden aan de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Maaike Koper. Dit gesprek hebben we eerder opgenomen. En het bestaat uit drie delen. En we beginnen nu met het eerste deel. En dat is het persoonlijke deel van wie is Maaike Koper...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 ik had natuurlijk uh, samen met mijn man café koper. En daarnaast wat bestuurlijk werk uh, voor Hulk aan Nederland. Maar in Zandvoort heb ik me altijd ingezet voor welzijn en uh, de woningbouw. En de Partij van de Arbeid. Dat zijn eigenlijk wel uh, de, de bestuurlijke vrijwilligersklusjes die ik het langst uh, gedaan heb. En Bij, uh, hoe, hoe is het gekomen dat je in de politiek in bent gerold? Ja. Is het van huis uit?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 Ik hou, wat ik nu nog steeds doe, ik hou heel erg van wandelen. En ik heb ontdekt in, in coronatijd dat het gewoon heerlijk is om de zogenaamde ommetjes elke dag te maken. En daardoor ben ik steeds iets verder gaan lopen. Ja, geen hoor. Geen maar wel echt een lekkere wandeling over het strand of door de duinen. Dat is echt een, een, een, een recente hobby waar ik steeds meer tijd aan besteed. En verder ben ik echt iemand van lezen, muziek, theater...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 Uh, met een, uh, met een uh, bepaalde droefheid en uh, et cetera. Wat oude liederen. En uh, nou, dat, dat doen we nog steeds bij het Wapen. Dat wil zeggen, wij doen dat nu natuurlijk niet vanwege de coronamaatregelen. Want het even kan wel. Het heet geen koper ensemble meer. Het Wapen. Het, het wapen, wapen, koor, wapen De ja, ja, ja. Ja, ja Dus... Ja. Uh, uh,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 Oké, okay, dit was uh, het eerste deel. Ik stel voor om meteen door te gaan geen muziek te draaien... want we hebben gezien de tijd en het wordt ver... een beetje krapt. Verzoeknummer, dat lukt... Uh... Dat komt hierna. Oké, okay, ja. okay. helemaal, dus, uh, ja, helemaal goed. Ja. Ja. Tweede deel. Tweede deel. Goedemorgen, mijn naam is Ben Zonneveld... en in het kader van Zandvoort Kies... spreek ik vandaag met mevrouw Maaike Koper... lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik wil graag een programma met u doornemen. En ik heb het vorige programma ook uh, gelezen...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 Ik bedoel, dat, dat is wel de manier, volgens mij, hoe je met elkaar om moet gaan. Bestaat die traditie nog? Nee, nu niet in coronatijd. Nee, dat, dat, maar dat is wel ontzettend jammer. Ja, ik kun kan je kunt natuurlijk uh... een verhitte discussie hebben over... ik ben het niet met je eens, ik wil linksaf, ik wil rechtsaf. En dan achteraf zeggen, nou ja, ver, uh, uh, uh, nee. zo is die gelopen. Mm -hmm. ja. Er wordt ook gesproken over uh, ambtelijke samenwerking in, ja. uh, in uw programma. En u uh, gaat een beetje op de achtergrond zitten... door uh, gewoon af te wachten wat het evaluatieonderzoek uh, gaat uh, doen.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 Nou dit was het verzoeknummer van mevrouw Koper, ja, daar hebben we nee. weer, van van, weer van genoten en ja. we gaan door met uh, de laatste items en uh, ik heb er nog vier, dus ik wilde geen gevriende spoed achter zetten, maar we moeten het een beetje kort houden. Uh, economie, uh, het jaar rond toerisme, dat, uh, dat willen we steeds meer promoten, Hij uh, heeft over wellness en sauna voorzieningen, kort te zijn, Bad Zandvoort, dat lees ik al, uh, al 15 jaar ongeveer, maar er gebeurt niks. Ja, dat klopt. Maar uh, we hebben onlangs uh, samen met uh, bewoners en ondernemers... een nieuwe omgevingsvisie vastgesteld. Stand voor 365 jaar. Mooi. En, uh, en daar staat hij in. En ik denk echt dat uh, uh, dat soort toerisme... Dat dat ook werkgelegenheid in de winter brengt. En daar gaat het natuurlijk om. Wij geloven erin dat als je dat goed samen met de ondernemers oppakt. En er is op het ogenblik een hele goede relatie. Uh, er zijn jonge ondernemers waarvan ik denk. Ja, jullie gaan ook voor groen en sociaal ondernemerschap. Mm -hmm. En dat is een mooie win-win situatie voor Zandvoort. Uh, verder over economie, er komt een economisch uh, debat. En daar, uh, okay. daar gaan we dan uh, verder kijken hoe het zit. Uh, die, uh, die komt en die wordt ook bekendgemaakt. Nog een leuke uit uw uh, programma is uh, Kroonjewel Strand. Het naakstrand moet naakstrand blijven. Zeker. We stonden in, uh, in de top 10, zelfs op nummer 1 hebben we gestaan. Als naakstrand van uh, van zeker van Nederland en Europa. Hoe, hoe krijgt u dat weer terug? Want er is nu uh, nog twee echte naaktpaviljoens. De rest zijn eigenlijk restauranten geworden. Ja, ik hoop van harte dat we dit in, in ieder geval kunnen behouden. Want ik denk wel dat dat heel bijzonder is in Zandvoort. Het Naakstrand. Naakrecreatie is nog steeds iets waar mensen behoefte aan hebben. En als je dat op zo'n mooie plek hebt midden in de natuur, dan moet je dat niet zomaar opgeven. Want dan ben je het kwijt. En als je iets kwijt bent, dan krijg je dat niet meer terug. Dan krijg je dat meer nooit meer terug. De bereikbaarheid van Zandvoort is ook een, een, een punt in uw programma. Er wordt al jaren overlegd tussen een aantal gemeentes uh, om die bereikbaarheid. Dat schiet niet op, hoe wilt u dat vlot trekken? Nou, ik, ik denk vooral dat ik het niet alleen vlot kan trekken, nee, de raad maar dat dat, trekken... dat we dat samen moeten doen. We moeten als raad, maar ook vooral als we die vier, uh, vier gemeenten dat samen doen. En we hebben daar volgens mij nu een goede stap in gezet... met de gezamenlijke bereikbaarheidsvisie. Om te kijken wat we met OV, fietsverkeer en de auto kunnen doen. En antwoord is natuurlijk wel afhankelijk van een goede doorgang... door de, de buurgemeente. Uh, niet, niet alleen voor de bezoekers die deze kant op komen... maar ik denk dan juist aan de mensen die werken op Schiphol bijvoorbeeld... De mensen die uh, op Schiphol werken en buiten Zandvoort, die, uh, die wonen in heel Zandvoort, maar een groot gedeelte woont in Noord. U bent ook voorstander van het voort doortrekken van de Herman weg. Uh, uh, zoals u het zegt is hij, is hij uh, iets kort. te kort. Want dat hebben, dat oh. hebben we niet opgeschreven. Want dat, dat gaat door de natuur. Maar we hebben voorbeelden gezien in Nederland. Waarin in dit soort moeilijke situaties. En een flinke opwaardering van de natuur heeft plaatsgevonden. En daarnaast een bepaalde tunnel of doorgang. Zodat je ook op plekken waar je de kostbare natuur niet wil schaden. Waar je het toch kan doen. En laten we eerlijk zijn. Er wordt zoveel gebouwd ook. In de omgeving Noord heeft gewoon een betere toegang nodig. Nou, u ziet daar kansen. Dus, nou uh, ja, wij, wij vinden dat we vooral in oplossingen uh, moeten denken. Nou, hij, uh, die loopt ook al een hele tijd. Dus we zijn zeer benieuwd wat er in de komende vier jaar gaat gebeuren. Uh, nummer vier op uw lijst is uh, klimaat en uh, milieu. Daar staat een hele leuk in. U wilt mede-eigenaar worden van windturbines. Uh, ja, ook zo'n voorbeeld van omdenken. Ik moet u zeggen, wij hebben een hele leuke grote ploeg en een creatieve uh, uh, aantal mensen om ons heen. En zeker de voortrekker van het verkiezingsprogramma is iemand die graag in omdenken en oplossingen denkt. En dat is me echt uit het hart gegrepen. Dit is er ook zo een. Windturbines op zee. Je kunt denken, oh, mijn uitzicht is verpest, maar ze staan er en er komen nieuwe bij. En wat dan als we met elkaar zorgen dat we van die nieuwe een aantal in eigen eigenschap kunnen hebben, zodat we Zandvoort van groene stroom kunnen voorzien? Nou, op zijn op minst een onderzoek waard. Een onderzoek waard. En dan neemt Zandvoort aandelen in de windturbines. Waarom niet? Ja. Eneco weg, windturbines erin. Ja. Um, vergroenen, dat uh, staat er ook in. Tegelwippen, daar zijn we al lid van. Dus Zien we dat ook in antwoord? Nee, daar moet je gewoon veel meer aandacht. Uh. Mm -hmm. Maar wat ik ook zeg over buurtbudget. Dat is ook denk ik het belangrijkste. Als je gewoon in, in een buurt zegt. Jongens, kijk zelf eens even. En vooral met de kinderen ook. Op welke wijze willen jullie dit nou aanpakken? Want dat geldt voor elke straat en elke buurt. Is dat gewoon anders. Mm -hmm. Maar geef mensen het initiatief. En ondersteun ze daarbij. Want dat is denk ik de rol van de, van de gemeente dan. En volgens mij komen daar dan prachtige ideeën uit. Daar ben ik heel heilig van overtuigd. We zijn zeer benieuwd hoe dat gaat aanpakken ja. de eerste vier jaar. We willen allemaal wat groener en wat, wat, wat duurzamer. Dus dat, ah, je gemeente dat... moet wel de regie nemen daarin. Ja, ja. je, moet, je moet mensen ook uitdagen om dat te doen. Zat ja. staat ook keurig in het programma. Dank u. De gemeente wordt uitgedaagd. Zorg, ja, dat... welzijn, werk en inkomen. Ja. Uh, drie kantjes. Dat is ook het grootste onderdeel van uw programma. Wat is het speerpunt bij u? Ik denk dat het zo groot is omdat er ook veel uitgelegd wordt. En uh -huh. er komt nog een folder met, met, met de speerpunten uiteraard. Hè. Maar dit is meer de toelichting waarom, waarom wil, je? wil je dat? Nou, wat het speerpunt is, we hebben hele goede voorzieningen in Zandvoort. en die, uh, Iedereen weet dat de kosten van zorg en welzijn onder druk staan. Dus je moet het betaalbaar houden. En wat we niet willen, is dat dat opgelost wordt door te bezuinigen of door aan te besteden. En dat er dan grote organisaties in Zandvoort Wordt, ons gaan vertellen hoe we het hebben willen. Want wij denken dat de huidige voor, mensen en partijen die bij voorzieningen betrokken zijn... dat heel goed zelf kunnen. Maar dus toch moet het systeem op de schop. Zeker. Maar dat, dat, dat, dat gaat volgens mij niet goed als je denkt aan schaalvergroting. Want dan wordt het alleen maar bureaucratisch. Maar dat gaat volgens mij wel goed als je dat in handen geeft... van de mensen die het in de praktijk doen. Die kunnen zorgen voor efficiënte oplossingen. Die kunnen zeggen, meneer en mevrouw hebben dit nodig. En als je dat nou lokaal regelt dan komt dat volgens mij in het lokale netwerk, ons kent ons, komt dat goed. Daar wou ik net naar terug. In het begin van ons gesprek heeft u het ook over lokale uh, initiatieven gehad. Dit komt dus eigenlijk weer terug uh, op, op, op werkniveau, op grondniveau. Je moet het niet te groot maken nee. allemaal. Je moet mensen vooral ook de verantwoordelijkheid en de ruimte geven en een budget. Dan kunnen ze het zelf oplossen. Nou, dat komt ook bij het extra investeren in lokale initiatieven. Ja. Dus die, uh, Dat moet meer uitgewerkt worden. Ja. Niet op, op bureaucratisch, maar op uh, ground level. Niet op idee van de maand. Maar we, nee. iedereen weet dat er een uh, potje is waar die aanspraak op kan maken. En zorg dan dat je die discussie aanzwengelt in de, in de buurt. Ja. Een mooi stuk is uh, kansen voor kinderen. Um, ik weet dat u daar ongeveer een uur over kan praten, maar ik zou toch in drie minuten graag Oops. willen horen, het, ja. het IJslandse model. Ja, je merkt, ja. Nou, daar ben ik echt zo enthousiast van, dus u heeft gelijk. Ik zal proberen kort te zijn. Um, wat wij gemerkt hebben in de, in de omgeving... er zijn, kom ik weer terug op, er zijn hele goede voorzieningen. Als je ziet wat jeugd- en jongerenwerk hier in Zandvoort doet, neem ik echt mijn petje vooraf. En al die mensen die daar goed werk doen, maar op allerlei niveaus zijn, is er goed werk. Onderwijs doet van alles. Uh, jongerenwerk doet iets. Uh, uh, sportactiviteiten, culturele activiteiten. Maar het komt niet samen. En dat betekent dat uh, uh, bijvoorbeeld kinderen die ouders hebben die zich dat makkelijk kunnen permitteren. Die zorgen wel dat die kinderen overal terechtkomen. Maar zeker om de kinderen waar die kansen dus niet voor het oprapen liggen. Die hebben die kansen dan niet. En wat je vaak dan hoort is dat ze dan tegen de tijd dat ze in de puberteit terechtkomen... dat ze dan risico's lopen om bijvoorbeeld in aanraking te komen met drugs, alcohol en dat soort zaken. Nou, in IJsland hadden ze dat probleem ook. En, en hebben ze daar een oplossing voor gezocht door al die partijen bij elkaar te zetten. Inclusief scholen en de, de ouders. En met elkaar te zorgen voor een vast gemeenschappelijk aanbod... wat aan school geplakt, na school, vrije tijdsbesteding. Want wat is het doel? En ik ga het proberen het kort te houden om zo'n gezonde levensstijl, gezonde middelen... en creatieve, creatieve uh, uh, hobby's, creatieve zaken te ontwikkelen... waardoor ze van die bank afkomen... Minder absorberen met digitale hulpmiddelen. En, en weerbaarder zijn en beter voorbereid zijn op het leven in de puberteit en daarna. Het is eigenlijk een, een totaal pakket. Hè, want het komt ook terug bij sport. Ja. Het is dus cultuur, sport, ja. sociale omgang. Ja. Dat, dat, ja. Het, het is al te sprake gekomen. Ja, ik heb een motie ingediend. Ja, en, loopt dat? Uh, ja, de, de wethouder heeft hem overgenomen. En als het goed is, uh, vinden nu de eerste gesprekken al plaats. Ja. Um, kort. En... Uh, een puntje. Er wordt ook gesproken over armoede in Zandvoort. Ja. We weten allemaal dat, uh, uh, dat een groot gedeelte van Zandvoort uh, nog een stukje achterstand heeft in, in allerlei uh, vormen. Hè? Onderwijs, uh, uh, sociale achterstand. Hoe, hoe moeten we daarmee om? Ja, het is natuurlijk hartstikke triest. Hè? Dat we, wat we nu zien is dat het, het verschil tussen de inkomens en de lasten, uh, daar zit hij natuurlijk. Dus er groeien kinderen op in armoede en uh, zeker in de gezinnen waar de inkomens laag zijn. En dat zijn echt niet mensen die zonder werk zitten, maar dat heeft gewoon te maken met dat ze te weinig uh, overhouden aan het eind van de maand. Uh, of een, uh, uh, uh, uh, en, en daar groeien kinderen op inderdaad uh, met minder kansen. En die raken op achterstand dan. Daar is bijvoorbeeld dat project wat ik net noemde ook voor. Maar als het gaat om armoedebeleid... dan, uh, dan doen we een aantal zaken in Zandvoort al heel goed. We hebben deze periode hebben we gezorgd voor meer aandacht voor, uh, en meer, meer zaken. Zoals die Zandvoortpas is uitgebreid. Het minimabeleid is verhoogd naar 120% van het sociale minimum... En wij willen dat verder verhogen. En wij willen vooral die activiteit die de gemeenten nu in coronatijd doen. Dat doen ze heel goed. Zitten ze er bovenop. Dat, uh, ja, dat moet verbeterd worden. Maar onderwijs, daar gebeurt je. Dus ja. vandaar ook dat ik zeg, spin in het web. Je moet niet onderwijs overigens belasten dan met de uitvoering. Maar wel zorgen dat daar waar het binnenkomt. Dat daar ook die hulpverlening en, de, en dergelijke. Het speelt dus eigenlijk uh, van twee kanten. Hè? Ja. Uh, de, de leefbaarheid, onderwijs, sport, uh, school, cultuur. Dat hoort allemaal bij elkaar. Ik wil nog even naar de leefbaarheid in. De straat en wijk. En daar lees ik ergernissen aanpakken. Het gaat over vier bullets over geluidsoverlast, eentje over vuurwerk. Maar de grootste ergernis is voor de dus hondenpoep en vuil op straat. Ja, eens. Uh, uh, uh, uh, uh, ik, weet, dat, ik weet niet dat dat, dat niet de terug. grootste was, want ik, ik heb dat onderzoek niet gelezen. Maar leefbaarheidsonderzoek uh, laat dat zien. Oké. Okay. Um, uh, uh, nee, ik vind dat dat gewoon... Je straten moeten gewoon schoten. En hondenbezitters moeten gewoon een hondenpoep uh, rapen. Oké, okay, nou misschien dat u daar nog En het wat, feit uh, dat, wij zak, <laughs> dat wij overal zakjes neerhangen, uh, daar vind ik dat je als gemeente, dat je daar uh, erg goed je best uh, in doet. Dat viel mij op dat het niet, uh, niet ter sprake kwam, omdat het uh, nee, uh, eruit maar, kom, maar goed. maar ik ben het helemaal met u eens. Als het er niet in staat, betekent het niet dat ik het er niet meer heb. Nee, oké. Okay. Okay. Daar komt een andere partij wel mee dan. Goed, uh, onderwijs en sport hebben we ge, uh, gecombineerd hè, met het uh, IJslands model. Kunst en cultuur. Ja. Um, er wordt een nieuwe uh, cultuurnota geschreven. Ja, die ligt al. Die ligt in participatie. Nu. Ja, die ligt nu half klaar. Um, daar kunt u eigenlijk wel in kwijt. Want u wilt een cultuurplatform. Staat erin. Uh, bent u daar tevreden mee? Nou, ik ben, voor een groot deel ben ik er echt tevreden mee. Ten eerste is er een cultuurnota. Nou, dat is al een jaren een, een wonder dat het allemaal zo samenkomt. Dus dat vind ik echt hartstikke fijn dat dat gebeurt. Er is goed geluisterd naar alle betrokkenen. We gaan uh, de krocht renoveren. Dus we, we houden ook ons theater in stand. Dus het zijn allemaal hele goede zaken. Maar die nota gaat over beleid. Uh -huh. En om beleid om te zetten in daden heb je natuurlijk dat platform nodig. Laat alles samenkomen. En vooral uh, laat ook weten wat er allemaal gebeurt in Zandvoort. Want er gebeurt ongelooflijk veel. Als, het, als COVID niet een routine is, Laten we in ieder geval die informatievoorziening van, uh, van uw partij en de raad richting uh, Zandvoort de bevolking op peil houden. Ja. Um, we hebben een aantal wensen van de partijen van de arbeid besproken. En ja. uh, uh, u heeft daar uitleg uh, overgeven. Kunnen we eigenlijk van u een aantal initiatiefvoorstellen verwachten? U bedoelt nu? Nou, in de volgende periode natuurlijk. Nou, wij, wij hebben dit natuurlijk. Dit is ons uh, verlanglijstje. En wij gaan er natuurlijk. Uh, wij vinden dat dit echt. Uh, uh, dat hier de plannen in staan waar ze aan het beter van worden. Maar die kun, die kun je niet alleen maken. Plannen maak je niet alleen. Nee, dat die, die, die moet je maken met je inwoners en je ondernemers. En inderdaad moet je het ook samen doen. Want we hebben 17 zetels te verdelen. En er is er volgens mij niemand die 9 zetels haalt. Dus uh, tenminste, die voorspelling durf ik aan. Okay. Dus we zullen het samen moeten doen. Over zetels gesproken. Hoeveel zetels gaat de Partij van de Arbeid uh, scoren? nou wij, wij, ik, ik ga er in ieder geval, uh, zetten wij ons van harte in, Lisa en ik, om samen twee zetels te krijgen. Lisa is nu schaduwraadslid. Dus we gaan er in ieder geval voor twee. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen zeggen, nou, wij willen natuurlijk wel meer sociaal beleid. En dan mogen ze altijd zorgen voor drie. Dan moeten ze dit, dit stuk heel goed lezen. Ik dank u voor dit gesprek. En ik wens u veel succes met de campagne en uiteraard bij de verkiezingen. Dank u wel. Oh, You've done it all. To the floor <laughs> You spoke the game No matter what you say For only metal What's a ball There's nothing left All gone and run away Maybe you'll tarry for a while <laughs> Zien de tijd moeten we helaas Cogni Rebel met Make Me afbreken. Nou, dat doen we de volgende keer over, Pim. Zeker. Ja. We gaan dit uh, eerste gesprek met een uh, fractievoorzitter van een van de partijen afsluiten. Met de pitch van Maaike Koper. Waarin ze in ongeveer twee minuten vertelt waarom je op de PvdA zou moeten stemmen. Maaike. Van Koper, nog dank voor alle gesprekken die u gevoerd hebt met zandvoortkiest.nl. Uh, uh, u heeft nu de tijd om te pitchen. Waarom zou ik nou op de PvdA moeten stemmen? Dank u wel. Ik ben geboren en getogen in Zandvoort. In Oud-Noord. Mijn ouders gingen van school uit meteen aan het werk. Maar ik kreeg als eerste in de familie kans om te gaan studeren. Buiten Zandvoort natuurlijk. Om daarna snel weer terug te keren. En ik heb hier altijd gewoond. En bestuurlijk en vrijwilligerswerk gedaan. Bij de woningbouw, bij uh, Welzijn en bij de Partij van de Arbeid. Om op te komen voor mensen voor wie kansen niet voor het oprapen liggen. Zandvoort is een heerlijk dorp. Maar we maken ons zorgen over de toekomst. Over de wooncrisis, het enorme tekort aan betaalbare woningen. Maar ook, wat voor soort dorp willen we nu met elkaar zijn? Een dorp waarin er kinderen zijn die in armoede leven. En wat doet de Partij van de Arbeid aan, hoor ik nu de mensen denken. Aan die starters zonder kans op straat en voor mensen die het moeilijk hebben. Nou, u heeft gelijk, aan mooie woorden heeft niemand iets. Dus wij zeggen, kijk u maar naar onze daden. Zoals de afgelopen periode toen partijen midden in de coronacrisis eruit stapten. En wij erin stapten met onze ideeën. Zodat er betaalbaar gebouwd wordt. Ook sociaal. En we speculatie nu tegengaan met een woonplicht. En dat theater de krocht wordt opgeknapt. En er meer hulp is bij geldproblemen. Zonder te bezuinigen op zorg, welzijn of cultuur. We hebben goede ideeën, maar die slagen alleen maar als we samen plannen maken met de inwoners, met ondernemers en in de raad. Want ruzie maken helpt niet. Samen naar oplossingen zoeken wel en verantwoordelijkheid nemen. Voor een toekomst waar iedereen een betaalbare woning kan vinden en waar gelijke kansen zijn voor iedereen. En zandvoerders dus de zorg op maat krijgen die ze nodig hebben in hun eigen dorp. Wij willen ons met liefde inzetten. Dus steun Partij van de Arbeid, stem Partij van de Arbeid. Mooi Pits, dank u wel. Oké, okay, en dan tot het uh, nieuws en journaal: Albert Hammond met Never Rains in California. Got on board